Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Minister Wiebes heeft gezegd dat de gaswinning in Groningen veel te lang is doorgegaan. We hadden al tien jaar geleden moeten ingrijpen, zei Wiebes in een interview. Over de schadeafwikkeling voor de Groningers zei hij dat het achteraf bezien een slechte zaak was... dat de gedupeerden hun schade zelf met de NAM moesten regelen. Een deel van de gemeenteraad van Amsterdam wil opheldering van burgemeester Halsema over het wapen dat in haar Amtswoning heeft gelegen. Haar partner Robert Oei heeft tegen NRC gezegd dat het wapen waarmee hun zoon van 15 in juli werd opgepakt van hem was. Het was onklaargemaakt. Oei zegt dat Halsema niet wist dat het wapen in hun huis lag. President Trump heeft bevestigd dat Amerikaanse troepen Hamza Bin Laden hebben gedood. Een zoon van Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden. Eerdere berichten over Hamza's dood werden niet officieel bevestigd. Trump zegt nu dat Bin Laden omkwam bij een operatie in het grensgebied van Afghanistan in Pakistan. Meer details geeft hij niet. Hij zegt wel dat Al-Qaeda met de dood van Hamza een belangrijke leider heeft verloren. Maleisië en Singapore hebben te kampen met de ergste smog in jaren. In Singapore is de luchtkwaliteit officieel als ongezind, ongezond bestempeld. Volgens Singapore wordt de smog veroorzaakt door de rook van de bosbranden in Indonesië op Sumatra. De premier van Maleisië heeft in een brief aan de Indonesische autoriteiten zijn zorgen geuit over de branden. Die worden aangestoken om bouwland te creëren. En Primoz Roglic, de Sloveense wielrenner van de Nederlandse ploeg Jumbo Visma, gaat de ronde van Spanje winnen. Zijn eerste grote ronde. Morgen is de laatste etappe, maar die wordt gezien als een formaliteit. In de etappe van vandaag werd Roglic vijfde, op negen seconden van zijn grootste concurrent Balverde. De rit werd gewonnen door een andere Sloveen, Bogacar. Het weer, het blijft droog, vannacht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 ...is de zomer van ZFM met, met. nu! Entertainment for la you! de Toluca is specialiseerd in de operatie van het inputido. Maar het is ook een heleboel van kleine bedrijven, en Er is een van Let's get Spanish, get Spanish, get Spanish on, get Spanish on. Get Spanish, hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish, get Spanish, get Spanish on, get Spanish on. Pren, pren, el o no, pren, pren, hola, sí, si. hola, di dí, het is Spanje hey. wij, Ik ben stank, man, het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schuero. Hier, neem een Spaanse troep. Donde está mi dinero. dinero. Buenos noches en tot ziens. Vet felente nunca, nooit vriends. Los geselejitos. donde está genitos. Oh. Costa sos Los geselejitos. Donne está genitos.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 Spanso voor sowieso For the house chorizo Bocatillo con manchejo Dat is faba El Anus del, Anus del Diablo Dat is de costa Dat de, de costa El de Anus eso. del Diablo Dat is de costa de zo Yo quiero esnifar Yo quiero vomitar Yo quiero comer Dus vende cojone. Ven cojone Los Geselejitos Don't está genitos? Oh.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 Gaat ja, op. Net spannend, de jeugd van tegenwoordig. Hey, een heerlijke plaat. En uh, ja, zoals beloofd heb ik uh, natuurlijk ook iemand in de uitzending. En dat is Julian Stuyves. Julian, uh, een goede avond. Hoi, goedenavond. Hoi, nee, goedenavond. Jij zit in de auto? Ja, schiet raad. Na hem <laughs> optreden? Ja, we kwamen net uh, vanuit Nune. Oh, oké. Okay. Oh, je komt er net vanavond? Ja, ja, we komen er net vanavond. We zijn net geweest. Oké. Okay. En, en je verder nog optredens vanavond? Ja, we staan vanavond nog één keer in Helmond. En dan uh, is het voor vandaag uh, weer gehaald, zeg maar. Oké. Okay. Met een mooie nummer nu? Ja, met een mooie nummer nu natuurlijk. Ah, oké. Okay. Ja, maar daar bellen, we, daar bellen we voor natuurlijk. Dus is jou, euh, jouw nieuwe uitgebrachte single. Laatste uitgebrachte single. Ja. Uh, uh, hoe lang is die uit? Uh, 10 juli is die in de release gegaan. Oké. Okay. Dus hij is al een aantal weken uh, uh, oud. Uh, ja, hoe, hoe gaat het? Hoe gaat het ja, euh, sowieso ja, ja. met jou natuurlijk en met de single? Ja, met mij, met mij gaat het natuurlijk super goed en uh, met de single ook. er wordt lekker opgepakt op de radio, dus, uh, ze doen lekker mee met de boekingen. En uh, ja, dat is belangrijk vind ik. Ja, ja, ja. Want, uh, ja. Hoe is deze uh, single eigenlijk tot stand gekomen, nu? Ja, we, waren eigenlijk, uh, we hadden eigenlijk al een ideetje zeg maar, over een single en uh, we wisten nog niet precies hoe of wat. En toen uh, kwamen naar een aanmerking met uh, Frank de je ja en uh, dat was meteen eigenlijk een goede klik en uh, Frank zei ik ga gewoon ik heb een demo. Uh, ga ik voor je maken van een, uh, een heel uh, oud Afrikaans liedje uh, vraag me niet hoe de originele artiest heet <laughs> ik weet het niet. maar uh, de melodie sprak me aan en deze uh, single opgekomen. oké okay, want uh, ja uh, jij zit altijd vak, ja. Uh, Holland, al een tijd in vak he ja hoe lang precies 14 jaar en dus, uh, vanaf ja 14 jaar alweer, 14 jaar. 14 jaar, geen nagaan. Hey, en uh, leg er al wat, uh, wat moois op de plank, nieuws. Ja, we zijn natuurlijk, we hebben wel wat ideeën. En, uh, maar ik denk dat we eerst nog even lekker moeten genieten van deze laatste single. En uh, misschien begin volgend jaar dat er een nieuwe single aan zit te komen. Ah oké, okay, dus uh, voor, voor de kerst komt er nog niks, uh, tenminste komt er niks meer uit. Nee, we hebben vorig jaar een kerstsingle uitgebracht. Ja. En uh, ik vond het zo'n mooie plaat met, uh, met alle sterren van het landjaar team. Uh, Johan Vlemmings, Rudy Wagner, uh, Martin Wagner, ze ja. uh, zijn allemaal bij uh, elkaar. En ik ja. denk dat we van die singel dit jaar nog met de kerst nog wel van kunnen genieten. Oh, vast wel, vast wel. En, uh, en de komende kerst, uh, die, die nog gaan komen ook, hoor. Ja wel, ik ook wel. Ja, ja, ja, Ik bedoel een kerstplaat, uh, ja, dat blijft altijd, hè? Ja, precies. Hey, en uh, ja, we, we, we, sta je nog op grote podias, uh, Deze ja, laatste uh, zucht van de zomer eigenlijk. Ja, we hebben, we hebben wel een besloten feest, heel veel besloten feesten staan ja. de tijd. En uh, we gaan natuurlijk morgen beginnen we met de, de voorrondes van uh, Stanley Aderstuk de Voice. Waarbij ik uh, twee jaar geleden zelf uh, in de finale stond. En okay. uh, dit, dit jaar zelf mee in de organisatie zit, dus uh, dat is natuurlijk wel leuk om even te melden. Ja. Uh, morgen beginnen de voorrondes. en uh, ja, er zijn een hele hoop talenten die ze eigen op hebben gegeven. Dus uh, we zijn benieuwd wat er uh, ja, wat op het podium komt. Ja, wat uh, is dat ergens te volgen? Uh, ja, via Facebook natuurlijk. Okay, iedereen gaat natuurlijk live, en, uh, dus we zullen van alles, alles meekijken. Okay. En, uh, en anders kunnen we natuurlijk gewoon uh, komen kijken bij Zal Adelaars in Helmond. Ja, dat is, dat is ook een idee natuurlijk. Kijk, ja. Uh, ja. Dan maak je er gelijk een lekkere avond van, toch? Ja, gezellig. Hé, hey, Julian, uh, ik denk dat we gaan draaien. Ja, super. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor je tijd. Ja, jullie natuurlijk ook bedankt. En uh, ja. Graag tot de volgende keer. En wie weet hier in de studio. Ja, doen we. Hartstikke bedankt. Oké. Okay. Hey, Julian, succes. Yo. Hey. Hoi hoi. Julian Stuyver. Ik heb al zo vaak met jou morgen vrij in mijn te dromen. Dus ik kan haast niet geloven dat het mij is overkomen. En nu zit ik hier met jou te genieten op mijn balkon. Zachte vingers en ondeugende gebaren Voel je warme adem en je handen door mijn haren Lijkt wel een droom waarin ik nu ben beland Je bespeelt me en ik heb het zelf niet in de hand We gaan, we gaan voorbij de regenboog Ik zweef met jou verder omhoog We buiten En uh, ja, heerlijk nummer nu. J.P. Cooper, Astrid S. En zing het met me. Je mag gewoon hard mee zingen. Hoor. Tot zeven uur, entertainer for you. It you. Eet smakelijk. It's singing with me Een prachtig nummer. me P. Cooper, als dit is. En zing het met me. Ah, oh, heerlijk. Ja. Gewoon een hele, hele heftige, ja, goeie plaat, eigenlijk. Ja. Hé, hey, um, wat gaan we doen? We gaan nog een lekkere plaat draaien. Zo denk ik ook nog een, een verzoekplaatje van Federico. Maar die is nog eventjes uh, ja, wie denk jij wel wie ik ben? Heng Damen!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 Me hier niet zo staan. Wordt mijn moeite niet beloond? Zeg me, dan zal ik gaan. Yeah. Ik denk je wel? jij, hey, wie denk je wel? Maar dan is het weer gezellig, hè? Fred Heij. Ja, zeker weten. En we gaan een verzoekplaatje draaien. En die is afkomstig voor, van Federico. Me... En die willen we graag horen hierover. En ik lees ons. Federico, hier is hij, hoor. Hier allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back?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 Hold me in your arms tonight I just wanna hold you I just wanna hold you Oh yeah I'm in to deep Have I lost my mind Well I don't care you're here tonight jongeren. Enrique Iglesias. En had het over Hero. Aangebracht door Federico. Federico. Dankjewel. ZFM. De zender van Zandvoort en omstreken.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 You tell him, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Sure to tonight. Cause tomorrow I'm off to do battle for princess. But tonight. for me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me They keep flowing, hustlers moving silent So I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lizzie Lowen Put it on my life, baby I'm making it feel right, baby Can't promise tomorrow, but I promise tonight Die. Excuse me, excuse me And I might drink a little more than I should tonight And I might take you home with me if I could tonight And maybe I'ma make you feel so good tonight Cause we might not get tomorrow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 Trouwen alweer. Give me everything. Pitbull. Nio. En Apro Jack. En ja, ik kreeg er net een, uh, een uh, verzoekplaatje binnen. En uh, ja, dat is uh, van Albert-Jan Vos. Die wil een plaatje horen. Nou, dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Ruben Annink en uh, ga maar door.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 ik zie je alweer mee.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 en ik wacht op het moment Zal het nog pijn doen als je mij dan zeggen zou Dat je er niet meer voor me bent Dus ga maar door Ik gun jou een ander leven Kon ik je zomaar laten gaan ik kan ga nog steeds van jou En ik blijf achter je staan ik Ga nog steeds van jou En uh, ja, ga maar weg. in uh, mijn eigen leven, ja, dat allemaal aangevraagd wordt door, door ja, mijn collega natuurlijk, uh, Albert-Jan Vos. Ik hoop uh, ja, dat je genoten hebt, Albert-Jan. Uh, we gaan uh, iemand in de uitzending halen, uh, zoals beloofd. En uh, ja, dat zijn de uh, zusjes en uh, zus. Goeiedag, hallo. Goeie, hallo. goeie, uh, goeie uh, ja, avond al. Ja, oh ja, ja, het is al laat. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, je wou goeiemiddag zeggen, hè? Ja, dat was een nadenken wat ik moest zeggen, inderdaad. Oké. Okay. Jullie zijn net uh, van een optreden of zo? Nee, we zijn nu aan het repeteren. Uh, nog even de laatste dingen door te nemen, want uh, we gaan zo onderweg naar, Ra uh, naar Ridderkerk, naar uh, de Radio NL Zomertour. Ja. En uh, we nemen alle vijf onze danseressen mee uh, vanavond. Okay. Dus uh, we zijn nog even de laatste dingen en gewoon eentjes door nemen voordat we gaan vertrekken. Oké. Okay. Hey, um, zus en zo, daar bellen we eigenlijk voor. Ja. Nou, nou, nou is het zus, maar wie is zo? Nou ja, in dit geval zijn het de danseressen, maar in het liedje gaat het er vooral over... Ik doe zus en jij doet zo. Oftewel, uh, we doen allebei ons eigen ding, maar toch maken we er samen een heel gezellig feestje van. Nou, op die fiets. Hé, <lacht> hey, um, ja, jullie gaan natuurlijk als een trein. Eén ene, uh, ene cd naar de andere eigenlijk. Ja, ja. Ja, een de, wie, wie, wie, ja wie, wie is een beetje de drijfveer... De... Ja, het is begonnen doordat papa uh, een liedje heeft geschreven, die uh, ja, uiteindelijk wij hebben ingezongen. Ja. Dus uh, ik denk eigenlijk dat we wel kunnen zeggen dat papa en mama het wel. Uh, ja, de, de, ja, het de, brein achter de, achter, de, achter de zus is. Ja, in principe zijn we er met het hele team. Want uh, ja, we hebben natuurlijk een heel team achter ons van. Uh, Even kijken van studio, producer, cameraman, geluidsman, choreografen, danseressen, inderdaad papa en mama, management, boekingskantoor. Ja, dus het is niet alleen wij twee. Uh, uh, en en wie doet de, de muziek? De... Sorry? En wie doet de muziek schrijven? Hans Albers en Bram Koning hebben de nieuwste single gekregen. Oh, Bram Koning. Nou, kijk, daar zijn we er al. <laughs> <laughs> <hijen> Nee, Maar goed, uh, kijk, het is ergens begonnen. In, uh, nou ja, in dit geval uh, uh, vader, dus. Ja, wel op. Ja, dus, uh, nou ja, dat was eigenlijk de vraag. Ja? Ja, ja, ja. hè? Eh, <laughs> <laughs> hey, leg, uh, leg er wel wat nieuws op de plank voor jullie? Nou, uh, we hebben met dit nummer geprobeerd om een nieuwe weg meer in te slaan. Ja. En uh, was het dus even spannend uh, hoe, de, hoe het publiek en de radiozenders erop zouden reageren? Ja. En uh, dat heeft uh, gelukkig heel positief uitgepakt. Dus hebben we een startschot gegeven aan Bram en Hans... om uh, over een volgende nummer te gaan nadenken. Maar meer kunnen we er nog niet over vertellen. Ah, oké. Okay. Je, je mag niet. Nee, nee. We kunnen het zelf ook echt niet. We oh, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, um, ja. Waar staan, staan, staan jullie nog op grote podiums ergens? Uh, ja, de, deze laatste zucht van, uh, van deze zomer eigenlijk. Vanavond Radio NL Zomertour in Ridderkerk. En we hebben er echt super veel zin in. Ja. En uh, ja, voor de rest... Tuurlijk, we, ja, we hebben nog heel veel optredens te gaan. Voor de precieze optredens kun je het beste even op onze Facebookpagina kijken. Dat is Facebook. mooi. Facebook.com slash duozus. Ja. Daar zetten we ons op als we moeten optreden. Uh, het, sterre, of, uh, het Leef Lang en Geniet Gala. Uh, Voorafgaand aan het sterrengala Gala van Marco de Hollander komt er onder andere nog aan. Ja, nog uh, een heleboel, maar we vinden het al... Of, ja, om het allemaal uit ons hoofd te weten, dat is altijd natuurlijk nee. een beetje lastig. Dus is dat uh, ook te op Instagram? Of hebben jullie een eigen site? Ja, we hebben zeker een eigen website. www.susinfo.nl En daarop vind je ook de linkjes naar onze Facebook, Instagram, Twitter en ons YouTube kanaal. Oké, okay, en dat, uh, daar, daar staat ook de laatste uh, ja, uh, concertagenda zeg maar, in? Zeker ja. weten. Sorry? Ja, zeker weten. Oké. Okay. Ja, nee, en, uh, ja ik, ik zou zeggen, ik, ik ga hem lekker draaien. Ik ga jullie lekker voorbereiden voor de zomertour ja, van vanavond. Het gaat helemaal goed komen, dankjewel. En uh, ja, ik hoop jullie dan een, een keer hier in, uh, in de studio te mogen zien. Ja, wie weet, we doen ons best, ja. Ja, toch? We gaan hem draaien. Dankjewel. dankjewel. Oké, okay, hey, groetjes en uh, veel plezier vanavond, hè. Dankjewel, doei. Doei, doei. doei. Zo, dat waren ze dan de duo zus en uh, ja, zus en zo. Uit de entertainment for you, Dutch Top 5. Ja, en dat is eh. Uh, ja, dat is lange Frans. En zo'n uh, West. En alles wat ik wil. Maar het klinkt nog steeds gezellig. Ik had een droom van nacht. Ik had een droom van nacht. Ik droom Toen ik wakker werd in het ochtendlicht, de dag was net begonnen, wow. ik dacht steeds aan mijn droom vannacht, het was een wonder, oh, was een wonder. jij liep me stalen. ik was zo blij met jou, Sorry. ik hoop dat ik jou ooit eens vinden zou, Want oh. alles wat ik wil, dat ben jij, Om ja, mijn hart te delen, alles wat ik wil, dat ben jij, ja, jij. Vroeger was ik slapeloos, tegenwoordig slaap ik als een roos. Want zodra ik mijn ogen sluit, dan sta je voor mijn neus met je kleren uit. En als een engel kom je op me af, ik ben rap van tong, maar ik zet me schrap. En net op het moment dat je lippen me raak, gaat mijn iPhone lekker om me wakker te maken. Er is niet veel wat ik nog mis, maar alleen is maar alleen. Ben ik steeds op zoek naar jou. Ik zoek. Kan jou niet vinden. Wat is nou? Waar moet ik zoeken? Dit is gevolg aan nooit voor wel. Want alles wat ik wil, ja dat ben jij. Jij, ja, jij. Ja. Ik keer denk ik weer een is klaar het is nog... Dan sluit ik mijn ogen en daar staat ze toch. Ik sneak steeds vroeger bij mijn vrienden weg. Met de moest ik niet op tijd naar bed. Ik lig niet eens, want ik wil daar zijn. Jouw liefde in mijn droom, die verblinden mij. Ik praat in de slaap en ik wandel in de slaap. Ik zat met Klaas vaak in de handel over slaap. Wel schaap na schaap, jij bij mijn slaapmiddel, drink thee met pop Geen slaappillen, Gaat in de dag en het bed steeds gekker. Passen op de uit bij de zee voor de Ik word wakker nu ik droom niet langer. Schat ik om je vangen in mijn droom? Alles ik Zo, dat was je dan, de. Oh, oh, stop, Dan nou gaan alle schijfjes uh, verkeerd. Uh, Maakt niet uit. Ja, uh, ja de, de nummer vier dus uit de uh, Entertainment for You uh, Dutch Top 5. En uh, ja, hey, we gaan nog langzaam weer naar het uh, einde van uh, dit programma. Maar dan gaan we nog eerst eventjes een kleine ja, aantal drie, uh, drie, vier nummertjes draaien. Tot, uh, tot de klokjes van zeven uur. En uh, ja, dan zit het er voor mij weer op. King Africa. Bamba! Een movimiento sensual! Blijf er lekker bij dus. Tot 7 uur ben ik bij u. En te zetten Met ondergedekende bailar, esto una! esto una! esto una! mujeres bailan así! Así! Todo el mundo una mano Una mano en la cabeza. en la cabeza un movimiento sexy un movimiento sexy una mano en la cintura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 How oh, I love you.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 En hopen hun verdien was dit en how I love you. Entertainment for you. Meer dan radio. Ja, deze is dus uh, voor mijn wedervinde, zoals uh, gewoonlijk uh, tegen het einde van dit programma. Milo. Vlaminkosi. Na nee, En Milo. Na nee, Emilia. Divina. Na nee, Divina. Million razloka. Je me als nas dvoje stvarno dat. da živimo is het 1 2 Два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 Was bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En, uh, ja, graag tot volgende week. Volgende week hebben we wel een gast in de, in de studio. Henk Robbermond, en uh, Hij heeft het over zijn uh, nieuwe single. Uh, gelukkig. En, uh, ik heb je lief uh, van uh, Matthijs Koning. En dan uh, gaan we bellen met Joeri Sprenkels Over zijn nieuwe single. Ik zit hier met mijn foto. Ik zou zeggen graag tot volgende week. Goed weekend. Geniet van het weer. En uh, van dit laatste. Uh,